en regenachtig. Het wordt 20 graden op de Wadden en 24 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is de Zomer van ZFM met nu de herhaling van Vrijdagavond Live.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 Funny Valentine. we Each is wild.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 dus ik moet eventjes een cd'tje geven aan mijn jockey, want dat waren we vergeten in de paniek. Uh, doodje gaan nu op nummer 4, Roy. Dankjewel. Hans Dulver dus, die gaat uh, de, uh, optreden als uh, slot van dit uh, Yes -face op het uh, Gashuisplein. Vanavond dat was een voorproefje. Hans Dolver en de Pericles met Playing in the Yard. So long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 Mm-hmm.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 De Wereldvoetbalbond FIFA is een onderzoek begonnen naar de berichten dat de spelers van Noord-Korea na het WK zijn mishandeld. De voetballers zouden terug in eigen land urenlang zijn bekritiseerd en zelfs gemarteld. De FIFA heeft in een brief aan de Noord-Koreaanse Voetbalbond om opheldering gevraagd. Het voetbalteam van Noord-Korea verloor alle drie de poolwedstrijden op het WK in Zuid-Afrika. Tegen Portugal leed Noord-Korea een smadelijke 7-0 nederlaag en juist die wedstrijd werd live in eigen land uitgezonden. Voor het eerst in vele jaren zijn in Drenthe bevers geboren. Om de beverpopulatie in het noorden weer terug te brengen waren de afgelopen twee jaar rond de Hunze en het zuid meer 17 dieren uitgezet. Volgens de natuurorganisatie het Drentse Landschap heeft een paardje bij de Hunze twee of drie jongen gekregen. Het weer vanuit het westen wordt het droog en klaart het op. In het zuidoosten en oosten blijft het lang bewolkt en regenachtig. Het wordt 20 graden op.